Door net vandaag. Michel Koenen met het NOS-journaal. Enkele belangrijke RIVM-richtlijnen voor medewerkers in de oudere zorg zijn amper wetenschappelijk onderbouwd, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Zo werd gesteld dat mondmaskers in sommige gevallen het besmettingsgevaar konden vergroten bij verkeerd gebruik. Maar daar blijkt geen wetenschappelijk onderzoek over te bestaan. Een man uit Brabant moet ruim 3,5 jaar de cel in voor betrokkenheid bij de dood van Orlando Boldewijn van 17. Dat was minder geëist, maar de rechter kwam uit tot een hogere straf. Roy B. had 2,5 jaar geleden een date met Orlando, die daarna nooit is thuisgekomen. Hij werd acht dagen later gevonden in een vijver in de Haagse wijk Ippenburg. Volgens de rechter heeft B. het slachtoffer in het water zien liggen. En was er een grote kans dat de jongen gered was als 112 was gebeld. Ook de vernieuwde stint mag voorlopig de weg niet op. Minister van Nieuwenhuizen heeft aan de Kamer laten weten... dat er meer tijd nodig is voor een onderzoek... van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid... om te beoordelen of het voertuig veilig is. De oude stint mocht de weg niet meer op... na het fatale spoorongeluk in Os bijna twee jaar geleden. Daarbij kwamen vier kinderen om het leven. In Safari-Park Beekse Bergen is een zeldzame gorilla geboren. Het gaat om een westelijke laaglandgorilla, een bedreigde diersoort. Volgens het Safari-Park maken moeder en kind het goed. Het is de tweede keer dat er bij hen een gorilla geboren wordt. Het park in heel Beek werkt mee aan een fokprogramma van de westelijke laaglandgorilla. Het weer nog regent nog af en toe, maar later vanmiddag en vanavond wordt het vanuit het westen droog. Het wordt hooguit 18 graden. Morgen breekt de zon af en toe door en dan blijft het vrijwel droog. Het wordt dan 19 tot lokaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 A room.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 Attention à la tentation, peut-être une lame à double, double cache en pénétrant dans la positivité. Pauvre, pâte et la négativité. Ça dépend que de toi et ton juste choix. Donc va chercher au plus profond de toi l'énergie positive. positive. Attends le sang dans la mort qui va en direct son or à l'or. Sois un peu prudent avec les gens qui t'entourent et ne te laisse pas le miser de leur discours. Lourd. Toutes ces personnes que tu appelles amis ne peuvent-ils pas être tes premiers premiers ennemis? lâche -t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 Give a damn, yes, baby, I'm sliding You know I'm serious You, you better, better believe in us My business Lash of these and thought Positive feeling Positive feeling Lash of these it Ooh, nah, yeah To the party Hey <laughs> F M dan vor Vanton 106.9 FM M. I've been flikking over stations, I been clicking through the sites. Read every newspaper, but I'm still not right in the head.